Drie uur. Jurgen Boekraad met het NOS Journaal. Colombiaanse militairen hebben een belangrijke commandant... van de guerrillabeweging ELN gedood. Volgens president Duque was hij de rechterhand... van de militaire leider van de ELN. De autoriteiten zeggen dat de man betrokken was... bij de planning en uitvoering van de zware bomaanslag... op een politieacademie in de hoofdstad Bogota. Daarbij kwamen in januari vorig jaar 21 mensen om het leven. Het was de dodelijkste aanslag in 15 jaar in het Zuid-Amerikaanse land. De brandweer in Rotterdam is nog uren bezig met het blussen van een brand in het ruim van een vrachtschip in de haven. Daar staat al sinds gistermiddag een lading metaalschroot in brand. Wel komt er nauwelijks meer rook vrij. Eén bemanningslid van het schip is met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht. De Britse premier Johnson gaat de Chinese techfabrikant Huawei toch weer bij het meebouwen aan de 5G-netwerken in het land. Dat schrijft de Telegraph. Volgens de krant zal het Britse kabinet het besluit komende week bekendmaken. Begin dit jaar besloot Johnson juist dat Huawei wel mocht meebouwen, behalve aan de gevoelige kerndelen van de netwerken. Met hun draai volgen de Britten nu de Amerikanen die Huawei weren omdat het bedrijf niet betrouwbaar zou zijn vanwege banden met de Chinese overheid. Die zou Huawei gebruiken voor spionage en sabotage. Het bedrijf ontkent die beschuldigingen. In een pretpark in Frankrijk is een vrouw om het leven gekomen bij een val uit een achtbaan. Het ongeluk gebeurde in het St. Paul pretpark bij Beauvais, zo'n 70 kilometer boven Parijs. Hoe de vrouw van 32 uit de rijdende achtbaan kon vallen, wordt nog onderzocht. Bezoekers die het ongeluk zagen gebeuren, hebben slachtofferhulp aangeboden gekregen. Het weer, het is bewolkt en druilerig. De temperatuur daalt vannacht naar een graad of 16. Morgen klaart het in de loop van de dag op.